In Tilburg is de politieagent die op Bonaire werd doodgeschoten, gecremeerd. Bij de plechtigheid waren minister van de Steur en veel oud-collega's. Ook was er een minuut stilte. Op politiebureaus hangen vlaggen half stok om de agent te herdenken. De man komt uit Nederland, maar verhuisde een paar jaar geleden naar Bonaire. Hij werd deze maand neergeschoten tijdens een achtervolging op het eiland.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 Turkije heeft in het noorden van Syrië doelen van Koerdische rebellen onder vuur genomen. Dat melden zowel het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten als de rebellen zelf. Turkije zegt dat bij de aanvallen vanuit de lucht een munitiedepot is geraakt. Dat gebeurde bij de stad Jarablus. Turkije wil alle IS-strijders en Koerden weg hebben uit de grensregio om verdere aanslagen en onlust in Turkije te voorkomen. Koerdische strijders zijn woedend over de Turkse aanvallen in Noord-Syrië. Het weer nog op veel plaatsen zonnig. Het is 23 graden op de wadden tot lokaal 33 in Limburg. Hier en daar ontstaan wel de eerste regen- en onweersbuien. Vanavond meer regen en ook kans op onweer en hagel. Morgen in het oosten zonnig en warm, met temperaturen tot 28 graden. In het westen buien. Het is bewolkt en er zijn ook lagere temperaturen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Bubbly bubbly, bubbly bubbly. Set it. You see that girl with the big tic-tac, you gimme the, gimme the, And to the floor, girl. Gimme the, gimme the, Nova girl and. Give Size big activity. Spin round me, girl, and give me the gimme day. The. Top wine, girl, and give me the gimme day. The. Body look fine, girl, give me the gimme day. The. Coming out with some time, girl, give me the gimme day. The. Body look good, girl, you ever be winning it. Body up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, car, you're in your element. Body body may take up a permanent residence. Both your body coming over, you're spinning it. Both your body coming over, you're spinning it. Both your body coming over, you're spinning Mert de trompet is blauw! Comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy, so me won't get someone come trouble the trouble the. Bus two back like the bubbly, bubbly, calling two fen and then double double the. so hot she a bubbly, bubbly, and she know when she, got, she a carry me remedy. Honey look good, girl you ever be winning it. Turn it up right, girl you never be dimming it. Take up your body car you're in your element. On your body me take up a permanent residence. Some blow. Op één radiostation. 1 radiostation. Welkom bij jouw nummer 1, ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Canciones de España en las que een heleboel, heleboel, uh, ja, letters. En uh, ja, ik zou zeggen allemaal welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heidt, dat is het klokjes, van 7 uur ben ik bij u. En ja, daarna moet u mij eventjes twee uh, weken, uh, ja, met de rust laten eigenlijk missen. Ja, ja, want dan ben ik eventjes op vakantie. We gaan verder met Gypsy Kings en Bailame. Dus blijf lekker luisteren, tot zeven uur ben ik bij u. Cuando se marea dolores, cuando se quema amores, cuando se a su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba tajitana que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré. a Cuando se hinma de dolores cuando se hinma de dolores cuando se hinma la su vela cuando se hinma la dolores cuando se hinma de dolores cuando se hinma de dolores y cuando se hinma la su vela cuando se hinma la dolores baila baila baila baila baila baila baila me esta rumba taitana que yo siempre cantar pero Siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré. Esta rumba ta guitarra que yo siempre cantare. Ik zal rumba taquitaanen nooit meer zingen. ik in de val val, quando sei che ik in de val val, als ik in Cuando se in de donkere, wanneer ik in de donkere, wanneer ik su vela, cuando se ik in Baila, Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. ga naar de donkere. Ik ga naar de donkere. Ik ga naar de donkere. Ik ga naar de Meer muziek, meer variatie met entertainment for you.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 als je zwijgt, dan horen ze je niet Dus hou je adem niet maar in Adem nu maar in.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 Ik ben verliefd. Zo, dat was hier dan Demi de Groot. En mijn hart gaat boom, boom, boom, boom. En uh, ja, het is al uh, weer tijd voor de driehopperij van Fred Hey. Blijf lekker luisteren. Tot zeven uur ben ik bij u. De drie op een rij van Fred Hey. I swear by the moon and the stars in the skies. And I swear like the shadow that's by.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 bye dream. I love you. Let's head. Waren ze dan weer? De drie op een rij van Fred Heij. Zo, yeah. Ja, dat zei ik al. Ja, ja, dat ja, is een verkeerde schuifje. Ja, dat kan gebeuren. Dat waren ze dan weer, de drie op een rij van Fred Heij dus. En uh, ja, we begonnen met All for One en I Swear... en uh, Sexual Healing van Marvin Gaye... en uh, Janet O'Connor. En Nothing Compares to You. We gaan verder met uh, Kaoma en Melody Damour... Radio 106,9 FM. La mufura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo la cabeza y mamá no puedo con ella. Muchacha si tú no puedes con el mufa. ¿Por qué no llamas a Pedro? Mamá, no puedo con ella, no puedo con ella, mamá no puedo con ella, no puedo con ella, es que no puedo con ella, no puedo con ella, ama no puedo con ella, no puedo con ella. Ay, nena quien te rompió tu muscurita de barro. Fue Pedro quien me ayudó pa que me hiciste llamarlo.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 Al die mij zo kent, al doe je mij soms pijn, ik wil niet zo. Als je me dan verwerkt Ik wil je dicht bij mij Want het voelt goed Wat je met me doet Je zei niet meer terug En je keek me niet aan Je liet me gewoon buiten staan Je bent mij aan het ontwijken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 Dan uh, is het eigenlijk een beetje de meet and greet hier met, uh, met Mar van het Eind natuurlijk. En uh, ja, wil je daar aan meedoen dan kunt u daar nog eventjes op reageren natuurlijk. En eind augustus dan, uh, ja, dan gaan we gewoon wat loodjes trekken. En uh, ja, dan uh, gaan we kijken wie er mag komen hier in de studio. Die een uitzending bij mag wonen samen met uh, Mar van het Eind. Dus ja, ik zou zeggen stuur nog eventjes in. En uh, dat kan naar uh, zandvoortradio.gmail.com uh, En uh, ja, dan wordt u dus uh, waarschijnlijk uh, uitgeloten of uh, ingeloot of uh, hoe je het zeggen wil. In ieder geval eind, uh, eind augustus, dan, uh, dan gaan we dat doen. En uh, ja, dan krijg je dus berichten via Facebook uh, wie er mag komen. We gaan verder met, uh, ja, zin in jou, Yves Biddensen. De Entertainment for You, Dutch Top 5. De star, je aan. Deze Ja, dat, uh, deze zanger komt natuurlijk hier uit Zandvoort. En ja. Ik zou zeggen. Uh, ja, wil je daar meer over weten. Dan uh, moet je gewoon eventjes. Uh, ja. Of een beetje op Facebook spitten. En of uh, YouTube. En ja. Natuurlijk ook. Uh, heeft hij een eigen website. Dus uh, ja. Reden genoeg om eventjes te kijken. We gaan uh, verder met uh, Kissy Kennel En Jodie Bernal. tot de klokjes van 7 uur. En dat zijn nog maar een paar minuutjes uh, ja, ben ik te horen. Uh, Fred hij ondergetekende dus hier bij uh, Met Entertainment uh, For You. En uh, ja, uh, daarna ga ik eventjes uh, twee weken op vakantie. Ja, het is niet anders. En uh, ja, bij deze wil ik iedereen alvast bedanken voor het luisteren natuurlijk. Dit zijn de, de Mavericks en uh, La Mucara. Ik zou zeggen, ja, graag tot 17 september, dan kunt u mij weer horen. 17 september, dan uh, ben ik weer retour. En dan hebben we natuurlijk uh, weer een gast in de uitzending. En dat is uh, in dit geval Wesley Meurs van Proud Sound. Uh, vanuit Amsterdam natuurlijk. En uh, ja, ik zou zeggen, in ieder geval uh, tot dan. En uh, entertainment voor u is natuurlijk gewoon iedere zaterdag aanwezig... met uh, non-stop muziek tussen, tussen die tijd natuurlijk. Dus je kunt gewoon lekker blijven luisteren. En natuurlijk eh, ja, niet te vergeten onze Rob Harms en eh, ja, Albert Jan Vos natuurlijk. Die zijn er ook altijd nog met eh, Zandkort op zaterdag. En eh, ja, eventueel ook op zondag. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want ja, ze hebben eh, een heleboel te vertellen. Ik zou zeggen, tot 17 september. Roetjes, bye bye.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 En in de eter op 106.9. Straks meer. Vier Maar nu eerst het